wel naar mijn hart hoor. Dit half Alkmaars, half Amsterdams, Black Operator. De laatste single die ze hebben uitgebracht is You Better Run, You Better Hide. Nou, die titel van deze single doet al zwaar vermoeden. Dat je ook echt op moet letten en over je schouder moet kijken, want ze hebben zich laten inspireren door de zogenaamde slasher movies. Die kennen we nog van Halloween met Michael Myers. Dat hij met een een of ander Vleesmes door de straten van een Amerikaans dorp heen gehaald. En waar Jamie Lee Curtis het nakijken had, zo'n beetje. Um, welkom in dit derde uur van deze reguliere uitzending van Alternative FM. We hebben even niks. Dat had alles te maken met ene Marcus van Dam die. ...mogelijkerwijs naar Londen was... ...maar wat uh, schetst de verbazing, hij is hier gewoon aan het werk. Dus ja, uh, we hadden achteraf uh, gezien... ...hadden we dus toch gewoon een live uitzending kunnen doen. Live optreden, wel te verstaan. Goed, we hebben nog uh, meer... ...van dit uh, lekker dik hout zagen met plankenwerk. Wat dacht je hiervan? Van deze Femke, Sleeping With The Lights Out... Yes, Don't ask. En daarvoor hoorde je Femke. Dat schrijf je met een, met een kruisje, die E. En dat nummer dat heet Sleeping With The Lights Out. En ja, Als je Femke dus wil meemaken als fotograaf... dan moet je maar eens even kijken bij 3 voor 12 Noord-Holland. Het verslag van Jacob die Edward. Daar heeft zij ook de velders bij gemaakt. Dus ze kan meer dan alleen maar ja, dingen doen op... Muziekvlak, maar ze kan dus ook gewoon heel mooi fotomateriaal maken. En dat heeft ze dus gedaan bij de release show van Threshold van Jacob D Edward. In de piers. dus uh, dat is ook een andere kant uh, van deze femke. We gaan uh, zo langzamerhand ook uh, een beetje ons voorbereiden met een ander pittig gesprek. En dat pittige gesprek uh, dat gaan we doen uh, met, uh, met Jelle en Tristan van uh, Skink. Want die hebben niet zo gek lang geleden nog een uh, release show gedaan in Podium Toast. In Beverwijk, daar hebben ze dus de release show gedaan van In het Rood. Dat is een EP die ze hebben uitgebracht. Maar er is nog veel meer met ze te bepraten. Maar dat hoor je straks tot die tijd. Ook nog dit uh, fijne materiaal van een dame die in, uh, in mei haar release show gaat doen. Van een materiaal wat ze heeft uitgebracht. Uh, dit is waarschijnlijk ook iets wat er op staat. Die van de Mira. Er nobel eh. Think if six feet tall, lieutenant acting like God. Only. Oh,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 ever touch je dan toch negatieve gedachten hebt. Of beter gezegd, als je positieve gedachten hebt... ...dan weet je jezelf wel in je vroeg te, te schieten. Dat is een beetje de strekking van... ...There's a Single van Myron Charlie... ...ook een finaliste van de Rob Agda Award... ...van afgelopen maart. Daar heeft ze in gestaan. En uh, er was een gitarist in die band... ...die heeft uh, bij drie van die bands gestaan, dat is Rasmus Bisschop die uh, was ook de gitarist uh, bij deze band maar deed dat ook uh, bij Daisy Bells en uh, bijvoorbeeld ook bij Chai, daar was hij ook uh, de gitarist bij dus het was een druk avondje voor hem en deze Baron Charlie doet net als Cloud Cuckoo mee aan de grote Prins van Nederland. En ook zij zit in de halve finale. Dus het gaat moeiteloos door van, het, van de ene award naar de andere award. Dus daarvoor hoorde je de T -D O TDOF. En de release show staat gepland op tien bij in de Melkweg. Nou is er een, een single uit van The Sign of Leo. Maar ik ga toch even wat ander werk van ze draaien. En dat is alweer van een tijdje terug. Maar het gaat wel degelijk over de aarde. Namelijk over de puinhoop die we maken in de natuur. Look at what you've done. Van The Sign of Leo. Goed zweet, dat komt door de hitte en die witte shit. Ik ben een veetje berg, ik rook een dikke stift. Zeg ik nou veetje berg? Ik bedoel een beetje ver. Hey bro, ik leef te erg. Schiet me in te binnen, ik moet voor space naar berg. Welkom in de snuiftrein, ga maar lekker zitten. Welkom welkom in de snuiftrein, wordt een lange rit. Voel je lekker in de snuiftrein? Neem wat van die witte, zet geen bekker in de snuiftrein. Hier wordt niet gepit. In de snuiftrein, ga maar lekker zitten Welkom, welkom in de snuiftrein Wordt een lange rit, voel je lekker in de snuiftrein Nee, wat van die witte, zet geen bekje in de snuiftrein Hier wordt ingepit, wil je een schep? gekkie. Ik heb verschillende bekjes. we gaan van noord naar oost We gaan van zuid naar west, maak je totaal geen zorgen Trek het door tot morgen, en die shit die je neus gaat Die is uitgetest, en die samensnaatskorting die is voor iedereen van snuiverdrecht tot aan snats of een. Dus wat wil je wat lekkers, ik heb het voor je te leen Ik zeg ga lekker uit je stekker hier in deze groupé ik zeg ga lekker ratjes, lekker hier in deze koepé. Ik zeg ga lekker ratjes lekker hier in deze koepé. Ik zeg ga lekker ratjes, lekker hier in deze koepé. Ik zeg gal lekker ratjes, lekker hier in deze kopee. Ik zeg ga lekker ratjes, lekker hier in deze koepé. Ik zeg gal lekker ratjes, lekker hier in deze koepé. Ik zeg ga lekker ratjes, lekker hier in deze koepé. Welkom in de snuiftrein, Ga maar lekker zitten. Welkom, welkom in de snuiftrein, wordt een lange rit. Voel je lekker in de snuiftrein? Trein. Nee, wat van die wit. Er zet geen bekje in de snuiftrein. Hier wordt niet gepit Welkom in de snuiftrein Ga maar lekker zitten Welkom, welkom in de snuiftrein Wordt de lange rit Voel je lekker in de snuiftrein Nee, wat voor die wit Er staat geen wekker in de snuiftrein Hier wordt niet Pip, Dames en heren De sneltrein naar Van 16 uur 33 Vertrekt vandaag van spoor 14 C Herhaling De sneltrein naar Vertrek vandaag van Spoor 14C. Helemaal onbekend is dit gezelschap niet. Want uh, we kennen ze wel van paracetamol. Daar hebben we hier ook uh, wel eens wat uh, van laten horen. Uh, het uh, gezelschap, het is een, uh, ja, ik zou bijna zeggen, het is een uh, viertal muzikaal collectief. Skink heten ze. Tenminste zeg ik het goed. Uh, Jelle en Tristan, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond, je zegt het helemaal goed. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Dus, ja. uh, want uh, ik, ik heb ook nog even wat, uh, wat uh, ja, want jullie zijn al aan het werk, begrijp ik, voor weer nieuwe dingen, denk ik. Ja, zeker, we zijn momenteel uh, hard aan het werken uh, aan veel nieuwe dingen. Ik zit momenteel eigenlijk ook in de studio-sessie, maar ik uh, dacht even op de radio, dat kan wel tussendoor. <laughs> um, ja, want ik, uh, ik, ik zei net uh, voordat we de, hier de op opgingen, ik heb even vanmiddag een beetje naar een opname van vorig jaar uh, zitten luisteren over praat, Want uh, jij, Jelle, bent een beetje ja, het, het genie als het gaat om de beats en, en dat soort zaken. Of vergis ik me daar een beetje in? Uh, nee, ja, we zijn eigenlijk uh, met z'n vier, daar dus zijn we alle vier producers, dus um, ja. we hebben elkaar ook leren kennen in de muziekproductieklas. Ja. Um, het klopt wel dat ik voornamelijk, uh, ik ben audio-engineer, dus ik zit wel op de mix en masters, zeg maar. Dus het fine-tune en uh, de punten op de i, zeg maar, zorgen dat de muziek uh, helemaal... Uh, ja, gewoon uh, album-proof en uh, Spotify-proof uh, te beluisteren is. Daar, daar zorg ik wel voor. Maar we zijn met vier, eigenlijk, alle vier producers. Dus uh, de beats komen van alle, alle, vier de, alle vier de kanten, zeg maar. Aha, dus ik heb me ja. daar even, uh, ben ik dan een beetje in de lure gelegd... ...heb ik het verkeerd begrepen, denk ik, eerlijk gezegd. Als ik, uh, ja, nou dat ik is ook zeg wel maar een beetje zo uh, in bandpraat naar voren gekomen, hoor. Dat zou kunnen. Ja, nou ja, het ligt een beetje... ja Jij, jij uh, vertelde daarover, over uh, hoe je dat met dat geluid een beetje dat deed... Maar dat lijkt me toch dus best nog gewoon vak apart. Of is dat niet zo? Uh, ja, dat, ja, dat is in principe ook een vak apart. Ik, uh, ik heb daar gewoon mijn interesse heel erg liggen. Huh? Dus uh, dat zijn inderdaad, kijk, het is natuurlijk wel een zijtak van de muziekproductie. Want uh, kijk, als je geen ja, zeg maar, ik ben vanuit het muziek produceren eigenlijk mijn liefde voor, uh, voor het mixen en het baster tegengekomen. Maar het is, ja, het is wel een, een totaal ander iets dan het produceren zelf natuurlijk, zeker. Ja. Um, nou hoorden we net, snuiftrein, daar zit er dus een beetje het geluid in van een dame die dan de omroepberichten doet. Ja. ja ik, ik zit me af te vragen hoe hebben jullie dat er in, in vrijdagsnaam eraf weten, die jeppen, want dat, dat heb je ook niet zomaar. Nee, ze is bij ons in de studio gekomen. Meen je niet? Nee. <laughs> dat is, ja. je kan mij alles wijs maken, hè? dus... Uh... Nee, nee uh, met een beetje grondig zoeken op internet kun je heel veel dingen vinden. Oh toch? ja, Maar kennen jullie dan, uh, weten jullie dan achter dan deurtjes te vinden om daar dan bij te kunnen komen? Want ja, het is een beetje de geheim van de smit uh, de vraag hoe het zit. Daar zal je ja, ook nee. niet 1, 2, 3 prijzen uh, opgeven of zie ik dat verkeerd? Ja, nee, het is, uh, ik ben uh, internet gaan af, uh, afzoeken en uh, je bent te sneller dan je denkt. Toch wij, wij hadden natuurlijk eigenlijk het liefst dat zij gewoon echt een halte gingen. Dat ze bijvoorbeeld snachts of Veen zouden zeggen of zo. Ja, ja. Of, uh, ja, of Snuifdrecht. <laughs> snuifdrecht. Maar dat is een beetje lastig. Ja. Dus uh, daarom dat ik gewoon uh, de halte heb weggehaald. En dat we daar gewoon een uh, charmante snuif, uh, snuifkleid in <laughs> de plaats hebben gelegd. <laughs> dat is echt niet te geloven. Uh, moeten we dat ook een beetje zo zien van de EP die jullie niet uh, lang geleden hebben uitgebracht. Ik geloof een week of twee in terug. In het Rood. In het Rood, zeker. Ja. Tristan, vertel er eens over, wat, uh, hoe, hoe, hoe hebben jullie die, ja, die muzikale dingen bij elkaar uh, weten te brengen, uh, tot, uh, tot in het Rood? Ja, het is eigenlijk altijd gewoon een uh, knap keusje. het gebeurt eigenlijk heel vaak ook zonder dat we het eigenlijk door hebben, zijn we alweer op weg naar een nieuw project. Dan, je bent, we zijn aan de lopende band muziek aan het maken en op een tijdje zit je weer op zoveel muziek dat je denkt, we gaan er weer een leuk projectje van maken. Ja. En dan is het eigenlijk gewoon echt de goede nummers uitzoeken en er samen een mooi project van vormen. En zo is langzaam dus ook uh, in het rood het, ja. de laatste EP tot stand gekomen. Ja, staat het uh, bij jullie 24-7 aan, die antenne, van, van iets uh, wat, wat bij jullie dan opkomt en dat je dan ergens ja, op een soort van een opnameapparaatje moet opnemen uh, om het niet kwijt te raken of, of iets opschrijven? Ja, op dat opzicht ben ik niet voor iedereen te spreken, maar ik ben zelf sowieso veel uh, eigenlijk er altijd mee bezig. Heel vaak in mijn hoofd dingetjes. En als je ja, als op iets opspringt, gewoon gelijk teksten opschrijven. En uh, ja, dus ik denk dat we er eigenlijk allemaal wel bijna 24-7 mee bezig zijn die ja. die met... Nou uh, ben ik uh, presentator van dit uh, programma. Dat heet uh, Alternative FM. Ik heb ook nog, uh, nog een andere functie. Dat is uh, redacteur voor 3 voor 12 Noord-Holland. Nou zag ik bij de collega's. En ik uh, weet uh, dat uh, daar de scepter wordt uh, gezwaaid door uh, Rogier van Nierop. 3 voor 12 Leiden. Die had uh, ja. een heel verslag over uh, gemaakt. Wat jullie bij Gebroeders de Nobel bereikt hebben. Is daar nog ja. iets uit voortgekomen? Na dat uh, winnen van die prijs. Ja, toevallig uh, zijn we vanochtend in de Wisseloordstudio geweest. Mm -hmm. In Hilversum. Om, uh, nou ja, we hebben dus vanuit de Nobel hebben we die finale gewonnen en, uh, en daardoor hebben we eigenlijk een heel prijzenpakket uh, binnengehengeld, zeg maar. Mm -hmm. En uh, dat gaat van fotoshoots tot. Uh, uh, ja, we hebben we eigenlijk allemaal gehad? Van fotoshoots, dat uh, budget in de muziekwinkel... om daar aankoop te kunnen doen. tot dus ook een uh, sessie bij Wisseloord. Ja. Dus ja er, zit, er zit, ja, er komt van alles bij kijken... wat we daar uh, hebben gewonnen. Dus dat is superleuk. Ja, uh, komt daarmee ook uh, die droom... van een van jullie... Uh, dat heb ik ook uit dat uh, verhaal van Ben Praat... Uh, gehaald. Komt die droom daarmee misschien ook een stukje dichterbij? Iets uh, doen met Lowlands? <lacht> Ja, dan lopen we wel erg op de zaken vooruit. Ja, de... ja, maar het is lekker een open deur intrappen, jongens. Dus uh, vandaar dat ik hem vraag. Hè? <laughs> ja, lekker. Natuurlijk nee, hopen we dat het ons allemaal een stapje dichterbij die droom brengt. Maar uh, ja, we blijven altijd realistisch en grounded. En uh, we doen het stapje voor stapje. Dus we zijn nu dus hartstikke blij eigenlijk met waar we nu zijn. Ja. En... Uh, we over ons eigenlijk vooral op de komende festivalzomer hebben we een paar leuke festivalletjes staan. Zo mm -hmm. so, gaan we op uh, Werfpop in Leiden, ook vanaf uh, de Nobel gekregen, ja. uh, zeg maar, gewonnen. Ja. Ook vanaf de Nobel, inderdaad. En vanaf uh, de 30e, 30 mei is het toch? Dat we in uh, spelen we ook in de omgeving Leiden op Middle Festival. Oh, ja. M E-D-D-L-E. -E. En uh, ja, dat zijn eigenlijk de, de eerste dingetjes waar we nu naar vooruit kijken voor de festivals. Ja. Dan ook nog iets wat we hier hebben gehad bij ons in de buurt. In Beverwijk hebben jullie die release show gedaan. Wat, wat was dat eigenlijk voor een avond? Was dat ook een avond voor sommigen nooit meer te vergeten? Uh, ja, ja, het was echt een geweldige avond. Ja, het was echt top. We hadden sowieso uh, meerdere ex ook uh, gevraagd om uh, bij ons sportprogramma's te komen doen. Ja. Dus, uh, het was eigenlijk van acht uur, uh, s'avonds tot 12 uur was het gewoon één groot feest... En uh, hebben wij, uh, nou ja, dan als main act natuurlijk, omdat het onze uh, release party was, hebben wij nog een set gedaan. Ja. En uh, ja, het dak ging eraf. Uh, super veel positieve mensen. Het was gewoon een, ja, gewoon een hele gezellige avond. Ja. En uh, ja, was, ja, was te gek. Ja, uh, jullie zijn eigenlijk een beetje bij elkaar gekomen in een tijd van verveling, hè? Heb ik, uh, had ik het idee. Dat. Dat dat ja. normale virus uh, hier over het land uitwaaide. Ja, uh, zelf ik uh, was er op een gegeven moment ook een beetje klaar mee. Maar goed, uh, uh, daar is een beetje dat uh, verhaal van jullie uit ontstaan, geloof ik, toch? Ja, klopt. In die tijd zaten we, uh, begonnen we ook net aan de opleiding, eigenlijk. In het eerste jaar en deels het tweede jaar hebben we elkaar eigenlijk niet echt leren kennen. Omdat alles online was, klassen waren gescheiden. Ik en Jelle zaten dan toevallig wel samen in een klas al. Ja en eigenlijk op het moment dat we weer echt voor het eerst naar school mochten en dus ook de rest leren kennen, uh, ja toen uh, zijn we eigenlijk gewoon samen muziek gemaakt door middel van een groepschap waarin we gewoon beats deelden en muziek uh, ja, uitdeelden uit naar elkaar. Ja. En ja, dus op het ene moment stuur je een beat en dan een half uurtje later dan ging je de prijs terug van de ander, een uur later de verse van de ander en uh, nog geen twee uur later dan dus staat een hele tekst. En ja. zo is dat eigenlijk bijgelopen en uh, op die manier is het eigenlijk uh, schijnt om eigenlijk. Ja, want uh, daardoor, uh, zeg ik ook, uh, is het heel belangrijk dat er zo'n avond in Podium Café Toza heeft kunnen plaatsvinden. Hè? Dat het weer gewoon lekker bruisend, dampend en noem maar op. Dat iedereen uh, gewoon lekker daar uh, op de grond staat te stampen. Van, uh, dat is dat dan lekker uh, collectief daar te spelen. Ja, dat is echt top. Om ja. we zijn, omdat we dus gewoon in coronatijd zijn begonnen, um, zijn we maar wat gaan, uh, gaan landverpanten en is dit gewoon ontstaan. Maar eigenlijk nooit dus met het idee van Oké, okay, maar straks, als, uh, als het corona gezeikte voorbij is, dan zou het ook nog wel eens kunnen gebeuren dat we gewoon daadwerkelijk inderdaad voor een, uh, voor een zaal staan opgetreden met de muziek die we nu aan het maken zijn. Dus uh, ik, heb daar, ja, ik heb daar in ieder geval toen de tijd eigenlijk helemaal niet echt bij stilgestaan, want ja. we zaten gewoon zo geïsoleerd en we vonden het leuk om muziek te maken. Ja, nu zijn we er nog andere mensen mee aan het lastig ook nog. <laughs> maar wel op een positieve manier, toch? Of niet? Ja, dat hoop ik wel. <laughs> ja, want ja, we gaan zo langzamerhand naar het einde van het gesprek. Want die teksten van jullie, die snuiftrein, dat is ook weer zoiets. Maar het laatste, dat laatste nummer op de, de EP, fucking heet, dat vind ik ook weer zoiets. Waar komt het allemaal vandaan? Ja... ...uit ja, onze gekke koppen, denk ik. Hè? <laughs> dus, uh, ik denk dat het gewoon een letterlijke vertaling is... ...van de dingen die wij meemaken. Nou, we dus zijn wij niet... Uh, ja, ...de meest simpele, saaie zielen. Maar we maken nog wel eens wat mee. Je, je bent jong, je wilt wat je gaat mee en, uh, ja. Ik denk dat heel veel van die dingen... Ja, ...vanzelfsprekend daar een beetje van uitkomen rollen. Ja. <laughs> um, dan nog even de vraag... ...waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web? Ja, voornamelijk uh, op uh, Instagram om uh, te zien waar we mee bezig zijn. En sowieso Spotify uh, zijn we hartstikke veel uh, op aan het uh, releasen. Deze zomer komt dus uh, de, het album aan. Dus uh, ja, voornamelijk Instagram en uh, Spotify. Vergeet ik iets, meer dan? Eigenlijk niet. Ja, TikTok zijn we ook op uh, aanwezig, zeg ja. ja. Ja, dus uh, voor Instagram en TikTok is het adskink.nl. En Spotify zijn we uiteraard gewoon te vinden onder de naam Skink. Helemaal goed. Um, het is buiten nog niet helemaal warm, maar het is ongelooflijk fucking heet. Hier is Kink. Niet goed. Ik kan door blijven. De, de laatste tijd toch uh, het nodige leuke dingen uit uh, Volendam, jongens. En dit ook, hoor, want uh, zij komen 8 juni wederom weer op visite. Lodem Ipsum. En dit komt van Bitter Garnish. En ook hier hebben de handen van Jan de Witte achter gezeten. Blanco tekenen voor de productie van Bitter Garnish. Waar dit op staat van Lorem Ipsum met Forget Me Not. Um, als we dan toch over Volendamse bandjes hebben. De andere kant van Vallendam. mensen. Want we hebben het niet over Jan Smit, Nick, en Simon of wat dan ook. Nee, we hebben het over de, de alternatieve kant. Dan komen we ook uit bij deze band. Sai Hollywood. Want zij komen op 21 april op dezelfde dag. Dat Paul Bond weer met een nieuwe single komt. Komt ook Sai Hollywood met een nieuwe single. Dit is nog de vorige single die ze in maart hebben uitgebracht. The Balcony. wat dat er gaat. Want dit komt ook uit hetzelfde Volendam. Namelijk Donna Mardi. Voluit Veerman heet zij. De EP die heeft ze eind vorig jaar uitgebracht. Ook de productie van Blanco. Net als uh, dat nummer van Zaja Hollywood. De uh, Baldconi. Uh, dat hebben ze ook... Uh, bij Blanco laten doen tenminste de productie dan. En bovendien, die jongens komen over twee weken dus weer met een nieuwe single. Back it up, dat is uh, de nieuwe single. Uh, en dat doen ze op dezelfde dag dat ook Paul Bond met uh, een materiaal gaat komen. En het leuke is dat wij uh, van Alternative FM uh, even de handjes uh, hebben geschud met uh, de mannen van uh, de lokale omroep Volendam en Edam. En met name dan. Collega's Roy de Smet en Kees Meijzer, want als het goed is, proberen zij op 17 april, eh, voordat Paul zijn single gaat releasen, al daar nog het een en ander te laten vertellen. En zoals gezegd, Paul komt dan uh, ergens in het najaar bij ons uh, spelen. Als het album weer uit is. Want zover is het dan nog niet. Uh, Paul heeft dat uh, ergens in de planning staan. Dat hij dat uh, later dat jaar uit uh, gaat brengen. Uh, Donne-Marie speelt uh, ja, nog altijd. Maar heeft de opleiding aan de HKU. En ze wil één van de beste songwriters van Nederland worden. Nou, wat ons betreft is het al ha aardig hard op weg. naar. Nou, we hebben weer uh, flink wat tijd over. Dus het uh, is weer zover. Het is weer zover. Die majestieuze zong van Actors and Liars van Alaska komt nog eens een keer voorbij. Hier is die nogmaals. Allemaal. Never Cry Wolf. En wij zijn er volgende week weer. En dan hebben we Tuskhead hier in de studio. Dagor! the desperate man once in love.